26 pomphouders langs snelwegen hebben een kort geding aangespannen tegen de staat. Ze willen voorkomen dat anderen oplaadpunten voor elektrische auto's mogen exploiteren. Rijkswaterstaat Ex heeft 200 locaties voor oplaadpunten aangewezen bij bestaande tankstations. De punten worden door zes partijen geëxploiteerd. Volgens de pomphouders is dat in strijd met de geldende afspraken. Belangrijke vraag in de zaak is of elektriciteit wordt gezien als brandstof. De rechtszaak dient vanochtend in Den Haag.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 Tot besluit nog het weer. Eerst wolkenvelden en later op de dag meer zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is donderdag 11 juli. Het goede nieuws is dat Nederland weer aan het bouwen is geslagen. Het slechte nieuws is dat alleen al in mei 800 bedrijven failliet gingen. Waaronder veel bouwbedrijven nieuws, ook over het energieakkoord. Dat is er namelijk nog niet. De nieuwe Kuip is er ook nog niet en komt er waarschijnlijk ook niet. Vandaag debatteert de Rotterdamse gemeenteraad. Maar in feite is de wedstrijd gespeeld. De uitslag staat vast, hoorde u net ook al van Jan van der Putten. Verder pomphouders die boos zijn over elektrische laadpalen. Bijen die graan verdringen op de akkers. En het verhaal van onze Formule 1 verslaggever die de woede van de baas van het spul op zijn hals heeft gehaald. Vrije journalistiek daar is Eckelstone, want zo heet die baas, niet van gediend. Wij wel, Blijf luisteren, tot half tien is dit het NOS Radio 1 Journaal. En deze dames treden nog steeds op. De dochters van dominee Elton Pointer. Samenstelling is iets veranderd. De dochters en de kleindochters zingen ondertussen. Dit is toen ze nog met z'n drieën waren. Uit 1984, Jump. Momentassisters waren dat jump. Tijd voor het nieuwsoverzicht. Het lijkt erop dat er geen nieuw Feyenoordstadion komt in Rotterdam. De fractie van Leefbaar Rotterdam heeft unaniem besloten... om vandaag tegen de garantstelling te stemmen. Maakt de fractievoorzitter Ronald Sneijder... bij het televisieprogramma Knevel en Van der Brink bekend. Uh, wij vinden het, het risico dat wij als gemeente lopen bij deze garantstelling van 165 miljoen euro, vinden wij uh, te groot. Het gaat om een, een garantstelling van, ja, wat zeg ik, 165 miljoen. En we zien ook dat het draagvlak om die garantstelling af te geven uh, onder de Rotterdamse bevolking uh, uh, laag is. En uh, het is het is heel slecht uit te leggen aan de Rotterdammers waarom je dit zou moeten doen. Doorleefbaar Rotterdam is er geen meerderheid in de Rotterdamse gemeenteraad voor de huidige plannen.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 Uh, leefbaar heeft met deze dus de deur naar een nieuw Feyenoordstadion... op kortere termijn uh, dichtgedaan. Volgens voetbalclub Feyenoord is de 76 jaar oude Kuip verouderd. Ook zou een nieuw stadion financieel gunstig zijn voor de club. Supportersvereniging is daar niet van overtuigd. Veel Feyenoordfans zijn bang dat de sfeer in een nieuw stadion... minder zal zijn dan die in de huidige Kuip. De 40 partijen die in Den Haag tot een energieakkoord proberen te komen, zijn er nog niet uitgekomen. Bedrijfsleven, milieubeweging, vakbonden, ministeries, zo overleggen allemaal over een nieuw duurzaam energiebeleid voor Nederland. Redacteur Energie Helene Ecker legt uit.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 sluiten van oude kolencentrales en belastingvoordelen... voor groepen burgers die zelf energie willen opwekken. Volgens het hoofd van de Canadese spoorwegen... is een medewerker waarschijnlijk verantwoordelijk voor de ramp... met de trein in Lac-Mecantique. Hij zou de handremmen van de trein niet goed hebben ingesteld. Dit was een verhaal van de brakes. Het is heel of de handbrakes... op deze trein de medewerker is voorlopig op non-actief gezet. Bij de ontsporing van de trein afgelopen zaterdag kwamen zeker twintig mensen om het leven. Ongeveer dertig mensen worden nog vermist. Veel middelbare scholen in Nederland verkeren in financiële nood. 60 van de schoolbesturen heeft een tekort op de begroting, dat meldt Nieuwsuur. Het gaat om tekorten van miljoenen euro's. VO-raad verwacht dat driekwart van de schoolbesturen in de problemen komt. Ik zie op het ogenblik dat er heel veel klassen groter worden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 Uh, en die stijgen door een aantal uh, dingen. Ten eerste de, de maatregelen van OCMW om de salarissen van leraren te verbeteren. Op zich heel goed beleid, maar dat leidt tot een enorme kostenstijging. En OCMW, dat is het departement van staatssecretaris Dekker van Onderwijs. Die wil nog niet reageren. <coughs> Algemene Rekenkamer onderzoekt de financiering van scholen. In het najaar sorry, krijgt de Tweede Kamer daarvan het resultaat. Ga ik even kuggen. En dat hoort u niet, want ik even, druk er even de knop in. En dan is het tijd voor de kranten. Wat staat er vanochtend allemaal in de kranten? De Volksstand bijvoorbeeld. Opent met een protest tegen hogere huren. Er zijn al 60.000 bezwaarschriften ingediend. Huren mogen omhoog van het kabinet afhankelijk van het inkomen met 6,5 tot 4,5 procent. We hadden het net al over de Kuip. En als een next heeft de kop, als de Kuip zich tegen je keert, dan ben je verloren. En er is een foto te zien van de Kuip uit. Ik schat zo in, de jaren zestig met het publiek ziet er heel anders uit dan tegenwoordig. Natuurlijk ook het Algemeen Dagblad over de Kuip. Plan Nieuwe Kuip sneuvelt. Meerderheid weg, volledige fractie leefbaar. Stemt tegen. Nog nieuws ook in het AD. Man verloor, uh, vermoord collega na verlies van een baan. Verkoper heeft gisteren in het tapijtwinkel in Rotterdam een collega doodgestoken, omdat die collega hem valselijk zou hebben beschuldigd van seksuele intimidatie in de hoop dat zij haar baan zou uh, behouden en de man zijn baan zou verliezen. Met dit als gevolg. Dagblad Trouw dan uh, interview met de voorzitter van het uh, CNV, Smit, die zegt ja, het christelijk imago kleeft nogal aan het CNV en hij wil eigenlijk verder met de vakbond, maar dan wel onder een nieuwe naam. Ik schaam me voor het evangelie niet citeert hij uh, uit het Bijbelboek Romeinen. Maar christelijk is vandaag de dag wel een slecht marketinginstrument. Hij zit een beetje in, de, in zijn maag met uh, de oude term christelijk. Financieel Dagblad die heeft een verhaal over onze premier... die eindelijk uitvliegt naar het buitenland. Hij is meer op missie, op handelsmissies. Is ook beloofd bij de totstandkoming van uh, dit uh, regeerakkoord en dit kabinet. En ook de lang verwachte reis naar China die lijkt er aan te komen. Dan het Nederlands Dagblad, de plaats, plaatselijke kerken... willen een eigen versie van de Passion. U weet wel, het spel wat opgevoerd werd rond de paasdagen op de televisie. Landelijk, maar nu willen ook allerlei plaatselijke kerken... dat plaatselijk gaan opvoeren. Nou, Nog één bericht dan uit De Telegraaf. Barbecue Bob staat daarin. Ergals in het midden van de krant. Uh, de brandweer, althans het brandweercentrum... van het Martini ziekenhuis in Groningen... wil naar aanleiding van het vele aantal ongelukken... afgelopen weekend met, barbecue, uh, met de barbecues... dat in ieder tuinfeest een barbecue bob moet worden aangewezen. En die barbecue bob is dan verantwoordelijk... voor de veiligheid rond de barbecue. Net zoals je in de cafés een bob hebt. Elke werkdag, s ochtends van zes tot half tien het NOS Radio 1 Journal. Liefde, stubborn love, lumineers waren dat uh, eigenlijk vorig jaar al uitgebracht. Maar nu in juli, dat is deze maand, 2013, uitgebracht als single hier in Nederland. Komen uit Amerika, uit Denver, om precies te zijn. De Sociale Economische Raad, de SER, die wilde graag voor het politieke zomerreces een energieakkoord presenteren. Daarom zaten de partijen tot gisteravond laat rond de tafel. Na afloop vroeg onze verslaggever Martijn Bink aan de voorzitter van de SER, Wie bedraaier, wat die gesprekken hebben opgeleverd. Er is op dit moment nog niets afgesproken. We hebben heel goed en constructief overleg gehad. Er zijn nog op een heel aantal terreinen belangrijke discussies en beslissingen te maken. Dus er is nu nog geen akkoord. Er is nog geen akkoord? Er is nog geen akkoord. En waar, waar zit het op vast? Maar dat gaat allemaal over inhoud. Er zijn heel constructieve gesprekken geweest. En, en de partijen zijn op zeer open wijze met elkaar in gesprek over een heel aantal onderwerpen. En ik zou op dit moment niet willen vooruitlopen op wat daar de uitkomst van kan zijn. moet toch een teleurstelling zijn... Nee, het proces heeft nu inmiddels een zevental maanden gelopen. En ik hou nog zeer goede moed dat dit, dat dit goed kan aflopen. Wordt dit nu over de zomer heen getild? We moeten zien hoe de tijd zich gaat ontwikkelen. Maar daar kan ik binnenkort hopelijk uitspraak over doen. Kunt u een tipje van de sluier oplichten? Waar zitten nou de pijnpunten? Het is moeilijk om daar nu inhoudelijk op in te gaan. De gesprekken zijn nog in volle, volle gang. Dus ik kan helaas u niet daarin voorzien van, van, van commentaar. Maar heeft het vooral met de betaalbaarheid, met het geld te maken? Kijk, Het gaat hier om een hele grote verandering die met z'n allen graag zouden, zouden willen. En waar partijen ook intensief met elkaar in overleg zijn. En het gaat dus over hele grote ontwikkelingen waar ook belangrijke keuzes te maken zijn. Dus het zijn intensieve gesprekken en die zijn in goed verloop verlopen. En ik kijk uit naar het vervolg. Een historisch akkoord, ja, dat duurt nou eenmaal even. Het is een beetje alsof je een, een, een berg op fiets, zoals in het Tour de France. Het is een heel lang, heel stijl omhoog fietsen. En op een moment kom je dicht in de buurt van de top. En dan denk je: ja, is dit nou de top? Of is het nog niet de top? We zijn nog niet bij de top. Nou, dan weten we dat. Wie bedraaier, hij heeft nog een stukje te klimmen. Hij was in gesprek met Martijn Bink. In mei, de afgelopen. Twee maanden geleden is dat, hè? In mei gingen er bijna 800 bedrijven en instellingen in ons land failliet. Later vanochtend komt het CBS met de cijfers over de maand juni. Soms maakt een failliet bedrijf, na nou, een afslanking, een doorstart. Dat levert heel veel werk op voor curatoren die zo'n doorstart begeleiden. Verslaggever Jeroen Schuiter, eh, uh, Jeroen Schutijzer, sorry... ging mee met curator Marcel Teunis in Zwolle. Nou, er ligt een hoop uh, post op de deurmat...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 Ik ben bang dat dit restaurant niet meer open gaat. Moeten we dan nog maar wat uh, zo doen? We kunnen een whisky nemen, maar het is nog wat vroeg. <laughs> die flessen die staan daar zomaar heel uitnodigend. Nee, nee, dat klopt. Maar die brengen misschien nog wat op. Niet veel, hè, denk ik. De meesten zijn al half leeg. Nee, nee, nee, u zegt het verkeerd. Ze zijn half vol. <laughs> dat is de visie van de curator. De reportage was van Jeroen Schudijzer.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 En gezien de geschiedenis is het waarschijnlijk geen ramp... om onder een nieuwe naam te beginnen. Nee, maar we zien. is uh, aeroputa do juiste, is juist, Ujat is yad, nee, En de luchtvaartmaatschappij, die is het gewend. Die vliegt al door. Daar gaan ze. Correspondent Joost van Egmond maakte deze reportage... over de doorstart van Jat, vanaf nu dus Air Serbia. Het NLS Radio 1 Journaal, Sport... In de, de Frans blijven Bauke Mollema en Laurens Tendam het goed doen. Mollema staat ook na de tijdrit van gisteren nog steeds derde in het algemeen klassement. Tendam verloor twee plekken en is nu de nummer zes. Mollema had onderweg bij die tijdrit al door dat hij goed bezig was. Van tevoren uh, uh, zouden mijn tijd vergelijken met die van Lars Boom. En uh, ja, in het begin was ik nog iets, iets langzamer. Vijf seconden of zo. Alleen op een gegeven moment was ik... Uh, 20, 30 en zelfs 40 seconden sneller. Dus ja, dat hoor je dan. Dus daar krijg je, krijg je wel echt, echt, echt uh, moraal van natuurlijk. En uh, ja, als je hoort ook uh, van Nico dat ik uh, na vroen dan de beste tijd van de klassementsrenners had onderweg... dan uh, geeft dat wel moraal. Mollema werd uiteindelijk 1e en won zelfs tijd op Contador en Kreuziger. Ah ja, dat is een goed teken. Dat, uh, de vorm is goed, uh, blijkt wel, denk ik. En uh, Ja, daar ben ik gewoon blij mee. Kijk, uh, meestal... Uh, Meestal in dit soort lange tijdritten verloren. Tijd op, op veel renners voor het klassement. En uh, ja, vandaag, uh, vandaag is het gelukkig omgekeerd. Dus uh, dat is uh, mooi meegenomen. 17 seconden voorsprong heeft hij nu op Contador. 20 op Kreutsjager. Ten dam volgt op 30 seconden van Mollema. Hij werd 22ste in de tijdrit. En zakte in het klassement dus van plek 4 naar plek 6. Maar dat zat er op voorhand ook wel een beetje in. Ja, dus wat dat betreft. Kijk, die mannen stonden maar 1 seconde achter me, die meenemen halen. Ja. Dat, uh...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 het was weer really een crime voor mij. Vloem reed steeds net iets sneller dan Martin... maar verloor uiteindelijk toch nog 12 seconden. Balen deed de gele truien, draag er echter niet. I'm really happy with that result, and uh, I mean, Tony did a fantastic ride there to to win the stage, uh, and he he really deserves that. Uh, I mean as a world champion, uh, time trial is really his speciality. Uh, I'm really happy with second place and having uh, extended my advantage on, on the other big GC rivals. Vroom heeft nu al bijna 3,5 minuut voorsprong op de nummer 2 in het algemeen klassement Alejandro Valverde. In Zweden is het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen begonnen. Italië en Finland speelden met 0-0 gelijk. Gasland Zweden kwam niet verder dan 1-1 tegen Denemarken. Voor de Nederlandse vrouwen staat vandaag het eerste duel op het programma. Loodzwaar duel, want titelverdediger Duitsland is de tegenstander. Kirsten van der Ven ziet de wedstrijd desondanks met vertrouwen tegemoet. Ja, Ik denk dat als je steeds de wereld speelt en uh, je merkt steeds vaker... dat je mee kunt doen en uh, dat je niet alleen achter de bal aan hoeft te rennen dat je daar wel vertrouwen uitput, dus dat je mentaal steeds sterker wordt. En eh, ik denk dat we, doordat we vaak bij elkaar zijn met Niels zelftal, of ja, vooral de speels die in Nederland zijn... dat je elkaar daar ook steeds verder in kunt trekken... en eh, scherp houdt op de training. Ja, vier jaar geleden vonden we het denk ik echt heel leuk dat we mee mochten doen. Maar ik denk dat we nu wel eh, met een andere missie hierin zijn gekomen. Vier jaar geleden debuteerde de Oranje Vrouwen op het EK... En haalden ze de halve finales? Wat gaan we doen? Zo, na de klok van half zeven, want het is precies half zeven. De baas van de spoorwegmaatschappij kwam naar de randplek in Canada. Dat is uh, die plek waarbij het ongeluk met die trein 20 mensen om het leven kwamen. Dit is Radio 1. Maar eerst namens het NOS-journaal de stem van door Goedemorgen. Goedemorgen. Er komt vrijwel zeker geen nieuw Feyenoordstadion in Rotterdam. De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Rotterdam stemt unaniem tegen. Die partij vindt de financiële risico's te groot. Ook D66 is tegen de plannen en daarmee is er in de Rotterdamse gemeenteraad geen meerderheid. 26 pomphouders hebben een kort geding aangespannen tegen de staat. Ze willen voorkomen dat derden oplaadpunten voor elektrische auto's gaan exploiteren. De Rijkswaterstaat heeft 200 plekken voor oplaadpunten aangewezen bij bestaande benzinestations. De onderhandelingen over een energieakkoord zijn nog niet afgerond. 40 delegaties uit het bedrijfsleven, milieubewegingen, vakbonden en ministeries overleggen over maatregelen... waarmee in 2020 minstens 14% van de energie in Nederland duurzaam is. Morgen zou er een akkoord moeten zijn, maar het is maar de vraag of dat gaat lukken. De Luxemburgse premier Jonker stapt op. Hij lag onder vuur omdat hij misstanden bij de Luxemburgse geheime dienst niet aangepakt zou hebben. Komen nu nieuwe verkiezingen en waarschijnlijk nog dit jaar. Het weer dan nog. Eerst wolkenvelden, later meer zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Morgen is er veel bewolking en kans op wat motregen. Een belangrijke dag voor Oranje, want voor ons vrouwen elftal, we hadden het er net al eventjes over. begint het Europees kampioenschap vanavond en we hebben nog veel meer voetbalnieuws... want in Rotterdam voetballen was ze nog wel een tijdje in de Kuip.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 De NOS, het Radio 1 journal Het dodental van, uh, het Canade van het ongeluk in het Canadese Lakmecantik is verder opgelopen. Het stadje werd afgelopen zaterdag geraakt door een ontspoorde trein vol brandstof. Er zijn twintig doden geborgen. Dertig mensen die nog worden vermist, moeten volgens de autoriteiten worden opgegeven. En daarmee zou het dodental op 50 uitkomen. Het ongeluk kon gebeuren omdat de trein niet goed op de handrem stond, zegt Edward Burkhard, de topman van de spoorwegmaatschappij. De, this, this was a of the uh, whether the, uh, the the brakes, the, the handbrakes, were properly applied on this train. As a matter of fact, I'll say they weren't, or else we wouldn't have had this this incident. De topman legt de schuld van het ongeluk bij de machinist. Die had de locomotief met alle elf handremmen moeten vastzetten. Dat heeft hij niet gedaan, dekt de topman nu. Ook al beweert de machinist van wel. We think he applied some handbrakes. The question is, did he apply enough? He's told us that he applied 11 handbrakes, and our general feeling is that that's not now, that that is not true. Initially, we took him at his word. De topman liet zich pas vijf dagen na het ongeluk zien op de plek van het ongeluk. Hij legt uit waarom. I was 20 working 20 hour days at my desk. Uh, trying to deal with the press and with lining up contractors, insurance companies and others to deal with this this disaster. I felt I was more effective doing that at my desk than trying to work out of a cell phone. They didn't need me getting in their way. Burkhart was de eerste dagen 20 uur per dag bezig met het woordstaan van de media en met het overleggen met verzekeraars en aannemers. Burkhard dacht dat hij dat beter achter zijn bureau kon doen dan met zijn mobiele telefoon vanaf de randplek. Het belangrijkste is nu het huisvesten van de getroffen mensen en het herbouwen van hun huizen. We want to uh, make a uh, an arrangement with the Red Cross to assist the Red Cross's efforts in relocating people and in and in rebuilding the uh, the, the people's homes. Het is vijf minuten over half zeven. Nederlands vrouwenelftal begint vandaag aan het Europees kampioenschap voetbal. Ploeg speelt de eerste wedstrijd tegen het favoriete Duitsland. De Duitsers wonnen de laatste vijf Europese kampioenschappen. Verslaggever Ronald van der Geer was bij de laatste persconferentie van Oranje.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 Um, dat is ook wel gebleken uit een aantal resultaten van, uh, van voorgaande jaren. Bijvoorbeeld bij een, bij een WK 120. Dus de vervangers die daar staan, uh, dat zijn gewoon hele goede, uh, kwalitatief goede speelsters met, uh, met, met prima kwaliteiten. Al dus Roger Reinders. Maar hoe doe je dat nou als underdog spelend tegen Duitsland? Hoe ga je het veld in? Kirsten van der Ven, speelster overigens...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 Ja, dus daar zijn we wel naar op zoek. En vanavond wordt die wedstrijd uh, uh, gespeeld. Die kunt u ook uh, bekijken op uh, de televisie, de NOS centimeter, En natuurlijk het verslag op uh, de radio. Geen graan, maar bloemen op akkers in Noordoost Groningen. Speciaal voor de bij. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 journaal. Nog meer voetbal, de Kuip. De Kuip heeft zijn langste tijd nog niet gehad, zo lijkt het tenminste. Er is geen meerderheid in de Rotterdamse gemeenteraad... voor een garantstelling voor het nieuwe stadion. Het gaat om een bedrag van 165 miljoen euro. De Rotterdammers zijn zeer gehecht aan het stadion uit 1937... waarin niet alleen werd gevoetbald, maar ook andere evenementen werden gehouden. Officieel heet het stadion Feyenoord, maar het werd genoemd in de volksmond De Kuip. Ook door zijn beroemdste suppoost. Mijn naam is Krooswijk. Wij als uh, Feyenoordpersoneel personeel moeten zorgen dat uh, de Kuip er hier uh, piekfijn bijleggen voor woensdag. Mogen in dit stadion vele van eerlijke kracht meten en goede kameraadschap genieten. In het stadion in Rotterdam wordt in tegenwoordigheid van majesteit de Koningin en het Prinselijk Gezin een herdenkingsspel opgevoerd: de Waterweg heroverd. Als ik hier zo bezig ben in de Kuip.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 Het lijkt anders wel of Ajax hier thuis speelt in de Kuip. Nou oh ja, één ding is zeker. Ze kennen mij niet verplicht om te kijken. Nee. Veenhoord. Winkt. Van de Roosje, toch noemt. Veenhoord besluit het seizoen met de ue Dat wel de laatste prijs die een Nederlandse club ooit pakte. Een historie, een kleine historie van de Kuip. En die zal nog wel kunnen uitbreiden, want de Rotterdamse gemeenteraad... dreigt dus vandaag niet in te stemmen met dat krediet wat gevraagd is. Christopher Vroom vertrekt vandaag met een flinke voorsprong op de rest... in het geel naar Tour.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 Jij zat niet achter hem in de tijdrit, maar wel achter een van zijn belangrijke luitenants. Ja, ik kreeg achter Richie Port en uh, ja, die wordt vierde. Dus ik denk ook uh, een heel uh, degelijke tijdrit. Uh, zeker voor op dit parcours, uh, met zijn uh, lichte bui, met zijn lichte gewicht. Uh, ja, heeft hij heeft gewoon een hele goede tijdrit gekregen. Ik denk dat dat voor, voor zijn moraal uh, heel belangrijk is en uh, dat, hij, uh, dat hij de klaar voor is voor de komende bergen.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 De verkeersinformatie bij de ANWB zit vanochtend. Edwin Gerritsen. Edwin, ben je al boven de 10 kilometer uit? Nou, nog lang niet, Bert. En dat uh, het gaat misschien wel gebeuren. Maar op dit moment zat er maar één korte file. Op de 8 van Zaandam naar Amsterdam. Voor Oostzaan 2 kilometer. En het gaat misschien wel gebeuren. Wat verwacht je dan? Uh, nou, rond half negen zal er uh, ongeveer 30 kilometer file staan. Als er niet uh, altijd heel ongelukken gebeuren. Ja, houdt ook niet over. Maar dat is de vakantie natuurlijk. Natuurlijk, ja. Edwin, we spreken. Tot straks. Het NOS Radio 1 Journal. It's a porn Disguise. I've been waiting for someone to adopt to just hold me tight and see me through the night I want to stay out here till the end of time As long as we are in love, Wouter Hamel en Giovanka waren dat. Op sommige akkers in Oost-Groningen staat nu geen graan, maar staan er bloemen. Boeren proberen zoiets te doen tegen de bijen, en tegen de bijen sterft er althans. Het is een project van de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen. Ook de akker van boer Jan Joling uit Oude Velen staat vol met bloemen. Hij is aan de lijn, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat lijkt me een heel ander gezicht, uh, bijen voor graan. Ja, dat is ook heel iets anders. Ja. Dat is een kleurrijk schouwspel nu. Ja? Ja. En is het ook een gezoem? We, we hoorden ze net eventjes, maar uh, hoort u ook zo'n gezoem of niet? Ja, ja, ja, ja. Als je midden in die bloemen staat, dan, uh, dan, dan zie je om je heen steeds bijen en hommels en, en ja, heel veel insecten dus. Ja. En wat voor soort bloemen heeft u geplant? Nou, het is een, een, een heel gefadeerd mengsel. Met, op het momenten bloeien er heel veel facelia en klaprozen zitten erin en cosmea zitten erin. En er zijn er ook nog bloemen die weer laten bloeien. Dus het hele zomer en herfst is de bedoeling dat dat één zeebloemen blijft. Ja, het is een beetje op elkaar afgestemd, zodat de bij eigenlijk de hele zomer door uh, wat te doen heeft. Ja, en het zijn allemaal bloemen die veel nectar en stuifmeel bezitten dus voor, voor bijen dan. Ja. Voor bijen. Ik heb ook aan de lijn Jan-Willem Kok, de voorzitter van de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen. initiatiefnemer nemen van, van het project. Um, hoe kunnen bloemen op akkers nou uh, bijen redden? Ja, Goedemorgen. Ja, ja, bloemen. Jan Joling, die schaf het al aan. Die hebben natuurlijk veel stuifmeel en, en, en, en nektar. En dat is wat, vooral de, de stuifmeel wat bij in het najaar nog wel is komen in het verleden hadden wij overal in Nederland allerlei ruigtes waar heel veel bloemen stonden. Maar door uh, de uitvoering van diverse ruilverkabelingen en de verbetering van de landbouw is dat langzaam maar zeker verdwijnen. Nou, wij hebben gezegd van uh, daar gaan wij ons uh, weer sterk voor maken. Maar dan met extra middelen uit, uh, uit Brussel en uit Den Haag om uh, dat weer een beetje te corrigeren. Ja, en maakt het dan nog uit uh, wat voor soort grond uh, de bloemen, zoals we net uh, van meneer Joling horen, uh, groeien? Nou, niet veel hoor. Wel wat. En dat uh, testen we dan ook uit. Want in ons uh, gebied hier in Oost-Groningen hebben we drie soorten van grond, zand, veen en, en klei. En de, de, de, de, de proef voeren we dan ook op die, die soorten ook, uh, op dezelfde manier uit. En gaan we ook kijken samen met imkers uh, of er verschillen in is. Ja. Meneer Joling, het is nogal een stap uh, van graan naar, uh, naar bloemen. Had u geld teveel? Ja, nou nee, dat, dat niet. Maar dan word je gevraagd en we zijn al enkele jaren bezig zo. Want, want nou eerder werd dat nooit gedaan, maar met weidevogelsbeheer uh, zijn we al wat bezig. En we zijn al enkele jaren bezig met nuttige insecten, zoals uh, lieveersbeestjes en sluipwespen en dergelijke. En dan ga je daar uh, steeds meer voor interesseren. En nou werd mij gevraagd of ik mee, mee wou doen voor dit bijenproject. En dan heb ik gewoon gezegd, ja, waar doe ik aan mee? Het is natuurlijk wat extra werk, want normaal zaal je een heel perceel in met gewoon graan. En nou moest ik dus een hectare... Eromheen omheen helemaal afmeten en dan eerst graan zijn en een maand later bloemen zijn. Het is gewoon wat meer werk, maar dat moet je er gewoon voor over hebben. Ja, maar u kunt nu niet verdienen aan het graan wat er normaal uh, in stond, of wel? Nee, nee, maar daar is een vergoeding voor. Ik krijgt dus een gewoon, want er wordt gezegd... een subsidie dit en subsidie dat en er wordt veel aan verdiend. Maar zo is het helemaal niet. Ik krijgt gewoon een vergoeding, al zou er normaal graan op staan. Oké, okay, dus u gaat er financieel niet op achteruit? Nee, nee. nee. Um, helpt dit nou uh, uiteindelijk, meneer Kok, om de bijen uh, te overleven? Heeft u daar enig inzicht in? Ja, we hebben vorig jaar, want het is een proef uh, die, die al twee jaar loopt. Uh, vorig jaar hebben we eerst met elkaar met allerlei deskundigen een studie gedaan. Ze hebben een bureaustudie en uh, veel overleg gepleegd. En toen kwamen we al uh, uh, ja, geadviseerd door deskundigen uit Wageningen... Om dit mengsel op deze manier toe te passen, ook omdat op kleine schaal elders al ervaring is opgedaan. Maar help, uh, maar ik bedoel eigenlijk te vragen: van, uh, kunnen imkers, de bijhouwers, het ergens aan, aan zien? Ik bedoel, uh, zijn er dus meer bijtjes? Nou, niet meer bijtjes, maar die bijtjes die, uh, die vliegen dus uh, op die bloemen af en uh, die, uh, op het moment dat ze het stuifnel. Uh, en dan pootjes binnenhalen, dan uh, wordt dat ook gesignaleerd. En, uh, nou, en dan meten we dat met deskundigen. En dan hopen we dat in het na najaar, als we de winter ingaan... en dat stuifmeel zijn winters nodig hebben... dat er ook veel meer stuifmeel in die kasten, in die, die, kaste, die volkrook uh, terug te vinden is. Ja, Meneer Joling, is het ook iets voor andere boeren, voor collega-boeren? Ja, misschien wel. Uh, daar moeten hen ook natuurlijk interesseren. Ze moeten er interesse voor hebben en willen doen en werk van hebben. en Ja. Ja, want het gaat dus niet vanzelf, zoals u eigenlijk al uh, zei. Je hebt er ook wel wat werk aan. Ja, je hebt er wat werk aan. Ja. ja. En um, ja, dat vraag ik me dan uh, als stadsjongen dan altijd af: is het ook niet gevaarlijk? Ik bedoel, die bijen, ja, we weten wel dat ze, als ze prikken zijn ze dood, maar prikken ze niet? Nee, je moet ze natuurlijk niet gaan plagen of pesten. Dan zijn ze wel agressief. Maar ik sta soms ook gewoon bij die kasten. En dan, dan, dan zoomen ze gewoon om je hoofd. En je ziet gewoon een zwerm dalen naar beneden in die kast. En dan komen ze. En er komt ook weer een zwerm gewoon omhoog. Die gaat het veld weer in. Zo. Dat lijkt heel mooi. Ja, en je moet van hun honing afblijven. Ja, heb je ja. altijd geleerd. Zo is het gewoon. Nou heren, dank u wel voor het gesprek. En sterkte met de bijen. Oké, okay. ja, gedaan. Bedankt.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 De krant concludeert dit na een rondgang langs 60 corporaties. Daaruit blijkt dat veel meer huurders dan normaal bezwaar aantekenen. tegen hun uurverhoging. sinds die inkomensafhankelijke verhoging is doorgevoerd. Sommige huurders zeggen dat de verhuurders uitgegaan zijn. van het verkeerde, inkom, verkeerde inkomens met de berekening. Anderen zeggen vanwege chronische ziekte. een vrijstelling te verdienen. of zijn het principieel oneens met de verhoging. 90-plussers worden kraniger. Dat wat Trouw schrijft erover. Uit een groot Deens-Amerikaans onderzoek blijkt dat ouderen mentaal veel beter te scoren dan leeftijdsgenoten 15 jaar geleden. Lichamelijk zijn ze er niet op vooruit gegaan. Prognoses over het aantal dementerenden moeten misschien bijgesteld worden, zegt de Nijmeegse geriater Marcel Olderikert in een reactie. Het beleid is nu gebaseerd op de aanname dat het aantal dementerenden de komende 25 jaar verdubbelt vanwege de vergrijzing. Maar als ouderen mentaal fitter blijven, klopt dat misschien niet. Bundels voor mobiele telefoons.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 maar er minder voor terugkrijgen. En hoe komt dat? Aanbiedingen in Nederland zijn gericht op nieuwe toestellen... en snel internet, maar niet op grote databundels. Eurocommissaris Nelly Kroes zei eerder deze maand nog... dat in heel Europa belbedrijven concurrerender kunnen worden. En voor op de Volkskrant staat nog een 14-jarig meisje met wapperende haren... dat op het punt staat om tegen een bal te trappen. Ze droomt ervan om profvoetbalster te worden. En ze is niet de enige. Nooit eerder voetbalden zoveel vrouwen. En het is de snelst groeiende sport onder meisjes. En vanavond, dat weet je natuurlijk Gert, ja. speelt het Nederlands elftal, Zeker weten. tegen de Duitsers. Te beluisteren hier op deze zender. Ronald van der Geer is, uh, is erbij. En vanavond ook trouwens te zien op uh, de televisie. Na zeven uur, laten we even dichterbij huis aan blijven. Na zeven uur is er een aandacht voor een hongersnood in de Centraal-Afrikaanse Republiek. We hebben ook aandacht voor de Brazilianen, want die zijn nog steeds boos. En we hebben het. Want we hadden het al over voetbal, maar dan over ander voetbal... in een stadion in Rotterdam over Rotterdam. Hallo, ik ben Paul van Kaarklas. In de afgelopen twintig jaar heb ik ruim vijfduizend autoruiten vervangen...